Promotie. U kunt luisteren naar een korte eenakter van Rudolf Slabach, Vertaling Marguerite Rambonet. Promotie. Wat krijgen we nou? Voor jou? We moeten toch vieren? Was dat nou nodig? Zo, je wordt maar één keer werkmeester. Weet iedereen het nou? Het staat op het mededelingenbord. Je bent laat? Je moet zeker een rondje geven. Ja. Doe maar toch die jassen uit en ga lekker zitten. Over een paar minuten kunnen we eten. Je ziet er zo feestelijk uit, moet ik ook iets anders aantrekken? Ja, is niet erg, nee? staat er dus op het mededelingenbord. Wat staat er precies? Nou, dat ik de opvolger van Krol geworden ben. Dat ik met ingang van gisteren tot werkmeester benoemd ben. Ondertekende de chef. Hebben veel je gefeliciteerd? Ik had het de jongens gisteren overtoen. En uh, Van der Bor? Daar gaat het nou juist om. is er? Van der Bor is dood. Dood? Een ongeluk. Ja. En nee. Hoezo? Van de wordt het gisteren ook. Na het werk is hij niet naar huis gegaan, maar naar de kroeg. En hij heeft zitten drinken? Op weg naar huis is hij onder een auto gekomen. Was hij op slag Ze hebben hem nog naar het ziekenhuis gebracht, maar het was al te laat. Het ergste is, op het werk doen ze nou allemaal alsof het mijn schuld is. Ja, dat is toch te gek. Er kan toch maar één de van Krol zijn? De meeste zijn alleen maar jaloers op jou. Ja, dus uh, rondjes geven was er niet bij? Nee. En waar ben je dan zo lang gebleven? Ik ben al even weg geweest. Zo. En? Hoe ziet het eruit? Goed hoor. Echt een feestdisch. Ik heb me zo deze avond verheugd. Ik wou je verrassen. Het was ook een verrassing. Ik heb die niet opgebeld en daar verteld. Vond ze het? Ja, fijn natuurlijk. Ze zeiden dat je die promotie al lang verdiend had. Gaat het met de studie? Goed. Was dat met Van der Borma niet gebeurd? Het is heel erg, maar dat heeft met jou toch niks te maken? Meneer Berger weet wat hij doet, daar twijfel ik niet aan. Nou, toch zijn er een heleboel die het Van de Bor eerder gegund hadden dan mij. Dat lijkt misschien nou zo, omdat Van de Bor vannacht overleden is. Maar het stelt het voor, populair te zijn bij je collega's. Als het om de centen gaat, denkt iedereen aan zichzelf. Dat is toch ook menselijk, als je gezin hebt. Jij moet er geen probleem van maken of ze jou nou mogen of niet. Jij bent nu hun directe chef. Ze zullen heus wel doen wat je zegt. We moeten ze anders. Geloof ik ook wel, ja. Over een maand praat geen mens meer over Van der Borg. Dan zijn zo lang blij dat ze met mij redelijk kunnen opschieten. Belangrijk is wat meneer Berger van je denkt. Ik ben me van geen kwaad bewust. Ik heb niks misdaan. Van der Borg niet en de andere jongens niet. Goed. Ik ben nooit een extremist geweest. Loon naar werken, orde in het bedrijf. Van die principes ben ik altijd uitgegaan. Zo hoort het ook. Maar blijven we wanneer een arbeider denkt dat hij het beter weet als zijn baas? Eén moet de verantwoordelijkheid dragen. Kom nog eens zover met uw stomme democratiseringsgedoe in het bedrijf dat er voor hem zelf geen werk meer is. Zo is het. Ja. Geef mij je jas nou maar en dan ga je gezellig zitten. Als Van der Born niet van die dwaze opvatting had gehad... dan zou hij nou niet dood zijn en mijn baan hebben. Al kun je met dat soort opvattingen wel gauw populair worden. Ik zou als ik jou was van dat populair zijn niet wakker liggen. Ach, je kan ze wel begrijpen, die jongens. Je moet het ook van hun kant bekijken. Ja. Tuurlijk is het beroerd dat de arbeider zo afhankelijk is van zijn werkgever. Je werkt je dertig jaar lang de kleren... en dan plotseling van de ene dag op de andere... hebben ze je niet meer nodig omdat ze reorganiseren of zoiets. Ja, dat is erg. Nogal logisch dat de arbeider inspraak wil hebben. Maar als ik dat aan de grote klok zou hangen... nou, dan zou de baas me mooi de rekening presenteren vroeger laat. Ja, met een gezin kan je zoiets niet voor oorloven. Wel, nee. Van de Borse zit dan met twee schoolgaande kinderen in een huurhuis... Niet in een zijn eigen woning. Zou me niks verwonderen als zij het er maar verwijt... dat zij op zo'n manier weduwe is geworden. Ach, iedereen kan wel eens te veel drinken. Als zij iemand wat verwijt, dan zeker mij. Ja, dat zou toch belachelijk zijn. Al die rottigheid is de schuld van de vakbeweging. Daarom is mijn advies: doe je werk zoals het hoort... en weet wanneer je je kop moet houden. Daar heb jij het mee gered. Waarvoor sticht je anders een gezin? Als je er niet voor kan zorgen dat het behoorlijk leeft en dat de, dat de kinderen een goede opvoeding krijgen. Wil jij dat als arbeider bereiken, dan heb je er wel een baas bij nodig. Dat moet je heel goed beseffen, of je dat dan nou leuk vindt of niet. Van de Borga veelt hem dat geld voor zichzelf uit. Dat is waar. 22 jaar heb ik met hem samengewerkt. Hij had er net zoveel recht op als ik. Hoe kan dat nou zeggen? Hij met zijn opvattingen. Zou me maar niet meer verkleden voor het eten. Alsjeblieft, zeg geen kaarsen aan. Van de bor is dood. Hij was toch je broer niet? Reken maar dat hij gelachen zou hebben. Als niet jij, maar hij die baan gekregen had. Ik kan me niet schelen. Laat die kaarsen uit. Klaas, ik heb nou geen hoor. Ik heb dus alles voor niks klaargemaakt. Zet het maar weg voor morgen. Opgewarmd is toch niet lekker. Ik kan het nu niet eten. Ik begrijp jou niet. Je zegt zelf dat Van der de Bor dwaze opvattingen had. En toch... Toch kan ik niet net doen alsof er niks gebeurd is. Moet ik er soms blij om zijn dat Van der de Bor dood is? Weer iemand minder in het bedrijf die tegen me is. Weer wat moeilijkheden minder wanneer ik voor werkmeester speel. Hoezo voor werkmeester speel? Als ik denk aan jou, aan wat jij gisteravond zei. Ach, gisteravond... Zal je een stapje hoger komen op de maatschappelijke ladder... ...en prompt denk je dat je iets bijzonders bent. Eén kon het toch maar worden. Jij hebt nou eenmaal geluk gehad. Geluk? Weet je waarom ik het geworden ben? Omdat ik bij meneer Berger in de gunst sta. En bij Krol ook. Omdat Krol bij meneer Berger een goed woordje voor mij gedaan heeft... ...voordat hij met pensioen ging. En waarom stond ik in hun gunst? ...omdat ik zo ben zoals ze ons arbeiders graag zien. Haal jezelf toch niet naar beneden... ...alleen omdat Van der Bormers' dronken kop tegen een auto is gelopen. Ach, ik heb je nog niet alles gezegd. Meneer Berger heeft me een keer gepolst. Zo drie maanden geleden. Intussen hm? dus is het me wel duidelijk dat Krold toen al over mij gesproken had. Meneer Berger was heel volkomen zoals die heren zijn... ...als ze wat van je willen en het ze toch niks kost... Hij vroeg naar ons huis, ik vertelde hem van onze tuin. Hij vond het prachtig mooi dat ik zoveel van Tanira wist. Hij vroeg naar jouw gezondheid, vroeg hoe het met Tini ging, waarvoor ze studeert, hoe het met de studie ging. Nou, ik voelde me gefeit omdat hij zich zo voor mij interesseerde. Nou, en toen kwam hij zo langzamerhand ter zake. Wat was dat? De medezeggenschap bijvoorbeeld. Heb al we weten hoe ik daarover dacht. Wat ik van stakingen vond. Of ik ook van mening was dat de arbeiders feitelijk te weinig verdienen zoals de vakbeweging beweert. Wat ik eigenlijk van de vakbeweging dacht. En dat alles zomaar in een praatje. En wat heb je gezegd? Dat doe je dan niet te vragen. Jij hebt gezegd wat jij er altijd al van dacht. Hoezo wat je er altijd al van dacht? Vroeger dacht ik er anders over. Toen je nog met niemand rekening hoefde te, te houden? Zolang wij elkaar kennen, ben jij conservatief. Ach, je weet nog niet alles. Meneer Bergen vroeg me ook hoe ik over Van der Bor dacht. En? Ja, ik ben ook niet gek. Ik had al lang met omdraaien. Ik heb alleen gezegd wat in mijn belang was. Je dacht toch zeker niet... dat Van der Bor in jouw plaats iets anders gedaan zou hebben? Weet ik niet. Ik weet alleen... Dat als ik anders gepraat zou hebben hij misschien die baan gekregen had. Dat maak jij jezelf maar wijs. Jij zult meneer Berger heus niet iets verteld hebben wat hij niet al lang wist. Was van de bord niet op deze manier doodgegaan. Gisteravond nog. Oh, gisteravond, Waarom? op. Gistermiddag nog. Was je overgelukkig toen meneer Berger jou liet roepen en je mededeelde... Ik weet het. Jij hebt meneer Berger toch gezegd... dat hij op jou net zo aan kan als op jouw voorganger. En dat Krol jouw grote voorbeeld is... Dat kan je toch niet van de ene dag op de andere plotseling veranderen? Toen ik zo even buiten liep, toen... Daarnet had je het hier in de Kamer nog over dat stomme democratiseringsgedoe van bepaalde arbeiders. He? En dat het nog eens zover komt dat er voor hun geen arbeidsplaatsen meer zijn. Nou ja, dat heb ik toch alleen... Ach, je maakt het jezelf wijs omdat je het zo zien moet. Tja, als je zo'n Krols in wil nemen. Ik kan het niet. Ik weet het zeker. Ik moet naar meneer Berger om het hem te zeggen. Dat doe je niet. De man die dan die baan krijgt, die zal zich heus niet zo geremd voelen als jij. Hij zal je uitlachen omdat je zo stom was. Laat hem lachen. De jongens zullen het begrijpen. En meneer Berger? Zal die het ook begrijpen? Die zal jou dan een bange praatjesmaker vinden. Iemand die hem een heleboel wijs gemaakt heeft. Bij Berger kan ik dan niet meer blijven. Wil jij dan nu nog van baan veranderen? Na meer dan 25 jaar bij de firma gewerkt te hebben, dan ben je wel goed snik. Het gaat ook niet alleen om jou, maar ook om Tini en mij. Was dat met Van der Borne niet gebeurd? Daar valt niets meer aan te veranderen. Je zei dat net zelf, over een maand praat niemand meer over Van der Bor. Jij hebt a gezegd, je moet nu ook b zeggen. De jongens zullen het begrijpen, dat zei je net zelf. Maar kom nou toch. Weet toch dat ze het liefst een werkmeester boven zich hebben... bij wie ze kunnen doen en laten wat ze willen. Eh... Uh... Er moet nu eenmaal gewerkt worden. Ja. Dat beseft ieder verstandig mens. Roken de fabriekschoorstenen niet... dan kan de schoorsteen thuis er niet van roken. Goed gezegd. Dat zei Krol altijd. Huh, Krol had het wel bekeken. Dat vond ik ook altijd. Hij was een goede werkmeester. Wie dat ontkent, die ligt gewoon. Jij hebt meneer Berger alleen maar beloofd... dat jij net zo'n werkmeester wil worden. Je bent het de firma toch ook verplicht, nou die dit voor jou gedaan heeft. Je kunt moeilijk anders. Er wordt immers van je verwacht dat alles goed loopt. De jongens die hebben makkelijk praten, die dragen geen verantwoordelijkheid. Daarom hoef je je van hun gepraat ook niks aan te trekken. Dat is nou precies de narigheid van die medezeggenschap. Ze willen inspraak, maar ze dragen geen enkele verantwoordelijkheid. Net wat je zegt. Eén moet ik maar voor het zeggen hebben. Als ze een grote bek tegen me opzetten, dan zal ik ze eens wat vertellen over verantwoordelijkheid. Ze moeten eerst maar eens zo werken als jij al die jaren gedaan hebt. Ik zal ze zeggen dat ik dat baantje van werkmeester niet uitgevonden heb. En ook niet dat baantje van chef. En dat ik die hele rottroep van bureaucraten en van kleine en grote bazen ook niet uitgevonden heb. Zeg ze dan tenminste waar het op staat. En verder, wie niet onder mij wil werken, die kan wat mij betreft oprotten. Juist. Als je het zo aanpakt, dan speel je het huis wel klaar. Ja, ik zal er in elk geval voor zorgen dat ze voor mij niet zullen zeggen dat ik het slechter doe als Krol. Precies. je zult nou toch wel honger krijgen. Wat gaf de pot. Ja, dat is een verrassing. Nou, het heeft nu al zo lang geduurd. Je kan hem ook wel even wat anders gaan aantrekken. Doe dat. Dan steek ik vast de kaars aan. Promotie. U heeft geluisterd naar een korte eenacteur van Rudolf Schlabach. Vertaling: Marguerite Rambonnet. Personen: Zwagerman René Lobo. Zijn vrouw Trudy Libozan. Regie: Ab van Eyck.